Gert Kluk met het NOS -journaal. De race om het leiderschap van de Britse conservatieve partij is beslist. Er waren twee kandidaten, maar Andrea Letsum heeft zich onverwacht teruggetrokken. Dat maakte weg vrij voor minister van Binnenlandse Zaken, Theresa May, om partijleider te worden... en tevens nieuwe premier van Groot-Brittannië. Letsum noemde in haar verklaring Theresa May de ideale persoon om leiding te geven aan de Brexit... omdat zij in de partij brede steun geniet... Er zijn aanwijzingen dat de machtswisseling mogelijk snel plaatsvindt. Kopstukken in de conservatieve partij dringen daarop aan. En premier Cameron zou geen bezwaar hebben. Het aantal vrouwen dat rond Oud en Nieuw in Duitsland is belaagd is groter dan gedacht. Volgens de Duitse politie werden 1200 vrouwen slachtoffer van aanrading en ander seksueel geweld. In Keulen zijn het er alleen al 650 en in Hamburg 400. Er zijn 2000 daders, blijkt uit het politieoverzicht. De meeste kwamen uit Noord-Afrika en Afghanistan en waren nog een jaar in Duitsland. Volgens de politie waren er geen Syrische daders. Er wordt een duidelijk verband gelegd tussen de grote hoeveelheid slachtoffers en de enorme vluchtelingenstroom van vorig jaar. De vluchtelingenroutes naar Europa zijn vaak gebruikt door islamitische staat, zegt de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Schoof. Volgens de NCTV zijn terroristen Europa binnengekomen... en worden zij door IS aangestuurd. Schoof noemde geen cijfers of namen van landen. Een paar maanden geleden noemde hij het nog onwaarschijnlijk... dat IS-terroristen meekwamen met de vluchtelingen. Hij zegt ook dat er geen concrete aanwijzingen zijn... dat terroristen nu een aanslag in Nederland voorbereiden. Joop Alberda stopt bij direct als technisch-directeur van de Zwembond KNZB. De Olympische Spelen zouden eigenlijk zijn laatste toernooi worden omdat hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen. Maar Alberta gaat dus niet naar Rio. Hij zegt dat een verschil van inzicht binnen het management... de aanleiding is voor zijn besluit. Het weer bewolkt en wat regen. Het wordt maximaal 22 graden. Morgen meer buien, mogelijk met onweer. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dus dit was het NMU-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 With it girl, rock with it girl, show them it girl, but a bang bang, bongs with it girl, dance with it girl, get with it girl, put a ba bang bang. Let me see your energy because I'm not playing, no, I don't say What is the thing you ever make me feel weak, girl Free! Can any time I whine and catch it This is pull it up I put Keep it to repeat, girl I'm not touch a dollar now, my pack it Cause nothing in this world ain't more than what you works I don't work. need no mind You worth more than diamond, me. more than gold As long as I can feel the beat Make the beat just take baby, baby. control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 Dank u If you ask me ZANG nah, EN nah. De brak, dan arm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 Een pasje voor